Zes uur, even hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. In Istanbul is het vannacht lang onrustig geweest... na de ontruiming van het Taksimplein en het Gezi Park. Op verschillende plaatsen zijn opstootjes geweest. De politie begon gisteravond met de ontruiming... met behulp van traangas en waterkanonnen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In het Gezi Park en op het Taksimplein is er ruim twee weken gedemonstreerd. Het begon als een protest tegen de bouw van een winkelcentrum... maar mondde uit in een protest tegen de regering. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel is in Bangladesh om de omstandigheden in de textielindustrie te bekijken. In Bangladesh zijn geregeld incidenten in kledingfabrieken. In april kwamen 1100 arbeiders om het leven toen een complex met naaiateliers instortte. Veel van de kleding die onder slechte omstandigheden in Bangladesh is gemaakt wordt in het westen voor weinig geld verkocht. Ploemen bezoekt een aantal fabrieken en spreekt onder andere de Bengaalse minister van handel en vakbondvertegenwoordigers. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken reageert gematigd positief op de verkiezing van Hassan Rouhani als nieuwe president van Iran. Timmermans zegt dat Nederland hoopt dat Rouhani zijn wens voor een betere relatie met het Westen zal waarmaken. Rouhani is volgens Timmermans onderdeel van de religieuze elite die geen toenadering tot het Westen lijkt te willen, met name bij het nucleaire beleid. Timmermans zegt dat iedere stap van Iran in de goede richting van hervormingen welkom is. Noord-Korea wil op hoog niveau overleggen met de Verenigde Staten. Pyongyang heeft een voorstel gedaan om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen en stelt geen voorwaarden vooraf. Het voorstel van Noord-Korea komt een paar dagen na het afzeggen van gesprekken met Zuid-Korea. Eerder dit jaar dreigde Noord-Korea met militaire actie tegen Zuid-Korea en de VS nadat de VN het land nieuwe sancties had opgelegd na een kernproef in februari. Het weer, de komende dag wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het blijft waarschijnlijk droog en de wind neemt af. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN. start. Het is drie minuten over zes. En je luistert naar start op deze zondagochtend. Het is een ochtend waarin we wakker worden met een behoorlijke kater. Een kater door uh, Jonge Oranje. Want we speelden toch best wel lekker tegen die Italianen. Maar uiteindelijk prikten ze toch een doelpunt erin. Maakte die, jongen, die jonge jongen die erin kwam maakte nog een blunder in de verdediging. Zo sneu was dat ook. En nu heeft Cor Pot gezegd, dat is de trainer van Jonge Oranje. Italië is een leuzenploeg. Leuze ploeg is het. En misschien word je ook wel wakker met een kater... Omdat, uh, omdat je mee hebt gedaan aan het zomercarnaval in Rotterdam. Dat was gisteren. Dat schijnt we nog wel een feest te zijn geweest. Dus ik heb even wat fotootjes binnengekregen via Instagram. Mensen uit mijn vriendenkring waren daar naartoe gegaan. En dat was me wel het feestje weer wel, hoor. Nou, een beetje regen gehad soms, maar over het algemeen toch zon. En één groot feest op het zomercarnaval in Rotterdam. En wij stuurden Ilan... Naar het free runnen. Want uh, zo snel mogelijk van punt A naar punt B komen. Ja, dat dan zo zielig mogelijk. Dat is free runnen. Leandro is zo'n free runnen. En Ilan dus van BNN University rende er met zijn microfoontje achteraan. Leandro, stop, wacht. Stop even. Ja, Leandro, hey, wat ben je nu aan het doen? Ik ben aan het freerunnen hier. Wat is dat freerunnen? Nou, freerunnen is uh, het zo snel mogelijk of zo mooi mogelijk over obstakels gaan. En dan hebben we het over daken, muren, uh, lantaarnpalen en alles wat je maar kan bedenken eigenlijk. We staan nu bij een, hier bij een Dukje. Zie je dan ook echt obstakels waar je denkt van ja, dit, dit ga ik uh... freerunnen? Uh, ja, we kunnen eigenlijk alles wel gebruiken. Een simpele muur kunnen we gebruiken voor walflip, wallrun een uh, walspin, uh, een hekje kunnen we allerlei volts overheen doen. Uh, een grasveldje kunnen we allerlei salters doen. Dus uh, overal is wel wat te doen. En, en hoe lang doe je dit al? Ik ben nu zes jaar bezig ongeveer. En stel, ik wil gaan freerunnen. Waar moet ik beginnen? Moet ik ook, net zoals jij, hier bij een viaductje... en dan een beetje overal tegenaan gaan rennen? Of... Nou, je hebt daar uh, geluk mee nu. Want uh, in mijn tijd was er nog helemaal niks daarvoor. Nu uh, komen er gewoon hartstikke veel uh, mogelijkheden... Uh, om les te volgen of uh, om dingen te leren van vrienden die gewoon hartstikke veel weten. Dus uh, ja, daar kan je zeker mee beginnen. Zorg voor een veilige omgeving. Ga niet zomaar uh, van hoge daken afspringen, want dan krijg je gewoon blessures. Dus begin rustig aan en weet uh, je limiet. Oké, okay, en zie je hier nog iets waar, waarvan je denkt, oké, okay, dit ga ik nog even, even aanpakken? Um, ja, ik denk dat ik wel eventjes hier uh, een paar ga maken. Zo, daar kan je even van genieten dan. Is goed, ik, ik vind het er heel heel vet uitzien, dat sowieso. Ja, dankjewel. Zie jij freerunnen als, als een gevaarlijke sport? Uh, het kan gevaarlijk zijn als je niet uh, weet waar je mee bezig bent. Je limiet weten en weten wat je wel en wat je niet kan aanleren is erg belangrijk. Ik heb uh, wel een aantal blessures gehad door bijvoorbeeld... Uh, um, dat ik een te hoge trick wil doen, terwijl ik daar nog niet aan toe was. Een dubbele schroef proberen, terwijl een enkele schroef nog niet helemaal beheerst. Ja, en als je gewoon de straat op gaat... welke stad is dan de beste freerunstad in Nederland? <laughs> dat, is, uh, dat is een goede vraag. Uh, ja, er valt eigenlijk overal wel te freerunnen. Uh, ik ben zelf uh, wel een aardig wat steden geweest. Uh, Rotterdam valt heel veel te freerunnen. Almere valt ook uh, goed te freerunnen. Uh, Amsterdam als je de juiste plekken weet. Uh, maar eigenlijk overal wel. Zoals, zoals ik net al in het begin zei, we gebruiken alle obstakels. Dus zelfs als jouw stad alleen bankjes en lantaarnpaals hebben... dan uh, weet een freerunner er wel wat van te maken. Dit weekend is dus het uh, grootste free -run parcours van Europa in Rotterdam. De grootste freerunners vanuit heel Europa komen daar dit weekend op af... om hun kunsten te laten zien. Dagmar van Stippenhout is van de KNGU, de Koninklijke Gymnastiek Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, we hebben net gehoord wat dat free is. Hoe komt het nou dat het zo populair aan het worden is? Nou, ik denk dat het vooral een sport is waar je zelf bepaalt wanneer je op welk moment uh, je, je de sport doet. Met wie je het doet, uh, waar uh, eigenlijk de flexibiliteit is zo groot dat je uh, kan doen wat je wanneer... M, m, kan doen wanneer en met wie het wil. Oké, okay, dus, dus, uh, en, en, en dat is wat wij eigenlijk tegenwoordig anno 2013 zoeken in een sport, namelijk dat die een beetje flexibel is en dat je niet meer per se naar een training hoeft uh, op woensdagmiddag om een uurtje of half vier. Nee precies, en het is wel natuurlijk wel van belang dat je het goed leert, maar uh, het is wel iets van wat mensen in het algemeen willen. Ik bepaal zelf wanneer ik wat op welke moment uh, wil, dat uh, zie je op televisie wanneer je iets uh, terug wil zien of... De, de, op de app Je kunt alles op hetzelfde zelf moment uh, doen... Uh, in een situatie wat jij zelf wil. En uh, dat is wel heel erg cruciaal. Ja. ja. Absoluut. Nu uh, is dit een belangrijk weekend voor de free run sport... want het is namelijk ineens een officiële sport. Jullie hebben hem erkend. Ja, dat klopt. Nou, erkenning is inderdaad op die manier dat wij... Uh, Vinden dat je freerunning running in veilige situaties moet leren. En, uh, dat betekent dat wij, dat er op dit moment al 55 vijf gymnastiekverenigingen, gymclubs in Nederland zijn, die freerunning als sport aanbieden. Uh -huh. Dat betekent dus eigenlijk dat je het binnen uh, uh, aanbiedt, uh, veilig leert, uh, alle fundamentals van de schiering mee kan krijgen, dat je het ook buiten dat veilig goed kan leren. En uh, wij vinden het wel van belang, omdat het een soort van uh, apenkooie 2.0 is, om het uh, goed op te kunnen leren. Ja, mooi gezegd, apenkooie 2.0 inderdaad. Dat, ja. dat, dat trekt ook wel mensen natuurlijk. Hè? Dat vond iedereen vroeger leuk. En, maar betekent dat dan ook dat jullie wat, uh, wat moeite gaan doen, wat geld erin steken om het groter te maken, om meer mensen dat te laten doen? Ja, absoluut. Ik denk ook dat het uh, van een soort van understream... wat heel veel mensen het beeld van hebben, want het gebeurt op straat... en dat zijn er al dingen die gevaarlijk zijn en daar ga ik nooit kunnen. Mm -hmm. Heel veel jongens van 8, 19, 10, 11, 12 en ook meiden dat uh, heel cool vinden om te, gaan, uh, te kunnen gaan doen. Yeah. En uh, inderdaad dus geld erin steken, trainers opleiden, cursussen aanbieden... Uh, uh, en ook er materiaal ontwikkeld is, waardoor je het ook veilig kan leren. Dus je hoeft het niet te denken, alleen op een straatbankje, maar ook met, met zachter materiaal. Dat je eerst een paar keer tegen je lamp kan lopen. En ja. Dan kom je terug. ja, letterlijk, letterlijk ja. En, en, en nu uh, uh, zou je ook kunnen denken van nou oké, okay, we gaan het zo groot maken dat het misschien in, nou ik zeg 2042 een Olympische sport wordt. Is, is dat, is dat ook een bedoeling? Is dat ook een plan? Nee, het is niet de ambitie, maar je ziet natuurlijk wel dat sporten en ook de olympische sporten zich ontwikkelen. Want wie had nou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de sport als golf uh, olympisch zou worden, als ja. je echt 20 jaar geleden teruggaat? Hm. Um, het is niet de ambitie, maar goed, het is uiteindelijk wel hoe een sport zich ontwikkelt dat het, uh, dat het kan. En uh, je moet erop inspelen als, uh, als sport of als, als, als bedrijf, dus ook een gymclub. Ja. En als het zo groot wordt dat het uiteindelijk blijkt dat er een olympisch gaat horen uh, en de regels daar ook naar ontwikkelen, dan, uh, dan kan dat. Ben je zelf ook dat is niet het de ambitie. Nee precies. Ben je zelf ook van het freerunnen of, uh, of uh, waag je er niet aan? Eh, um, ik, uh, ik waag er nog niet, <laughs> nee, ja. niet aan. Ik waag er niet aan om het zo te doen, maar ik vind het wel gaaf om te proberen, dit weekend in Rotterdam en Ahoy. Ja. is dus ook een groot beweegplein binnen, dus buiten staat het grootste free -run park. Maar binnen vervolgens kun je het wel in een veilige situatie leren. Dus iedereen, dus ik, ik ook, als uh, dichtig is, kan het ook gewoon proberen. En uh, gewoon veilig leren. Dus iedereen zou het uh, moeten kunnen leren. Nou, bij deze dus de uitnodiging ligt daar dus in Ahoy. En daarnaast dus het uh, grootste free -run parcours van Europa in Rotterdam... waar we kunnen gaan freerunnen. Dankjewel Dagmar. Graag gedaan. Hoi, hoi. have turned away deep in the dark light years you feel like years from yesterday there's still a spark de van Laura Jansen, golden Goedemorgen, het is uh, kwart over zes. Uit je bed, hup, hup, hup. Niet meer snoezen, niet meer snoezen. Behalve als je niks te doen hebt, Sorry, dan zou ik gewoon lekker blijven liggen als ik jou was. En Lekker naar de radio luisteren en uh, vanmiddag misschien een beetje naar Pinkpop kijken op televisie. Het is namelijk het weekend van Pinkpop en onze Sophie heeft zaterdag daar vertoefd. Ik kwam Backstage Christopher Green tegen. Dat is een artiest die mocht het festival vrijdag openen. Die spot ik zomaar Christopher Green achter Backstage. Hoi. <laughs> Gisteren heb jij Pinkpop mogen openen. Wat een. Dat is toch een super eer? Ja, dat is een behoorlijke eer. Ja. Dat, is, uh, dat was een, uh, denk ik wel het spannendste moment uh, van mijn leven tot nu toe. Ja. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam hier langslopen. Ik spreek je zomaar aan en uh, ik herkende je niet. Hoe? Waarom heb jij de eer om uh, Pinkpop te openen, terwijl je misschien nog niet zo'n hele grote naam bent als, als, als, als sommige anderen, als ik dat mag zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat zeggen. Nee, ik, uh, we, we hebben met de band uh, Nu of Nooit gewonnen. Dat is een uh, Limburgse bandcontest. En uh, dat is gebruikelijk dat de winnaar van Nu of Nooit... Uh, staat op Pinkpop en het is niet altijd zo dat het, uh, die band ook het, het festival opent, maar uh, vaak is dat wel ook het geval en bij ons gelukkig ook. En dit keer was het in de, in de, in de brandstage in de tent en uh, ja, het was uh, al behoorlijk druk. En dat was natuurlijk voor ons een beetje de gok want het uh, is toch de vrijdag en normaal gesproken is het in het weekend met Pinksteren en uh, ja er zouden er op vrijdag wel genoeg mensen komen, maar de tent uh, stond Echt heel goed vol. En we hebben, we hebben een, een leuke, leuke show gespeeld. Ja, ik vraag me dan af: ik treed zelf ook wel eens op, maar dat is dan niet voor zo'n deinende massa. Hoe voelt dat om daarvoor te staan? Ja, ik weet niet. Ik wende ik, uh, er best wel snel aan, moet ik zeggen. Je bent er wel van aan, dus voelde wel vertrouwd, zeg maar. Na, na twee liedjes uh, was het wel vertrouwd, zeg maar. Je moet er altijd een beetje in komen. En uh, ik, ik merkte bij het tweede liedje was het publiek echt al mee aan het klappen, zonder dat we ook maar uh, aanwijzingen hadden gegeven om te gaan mee klappen. En dan, uh, dan voelt het wel heel goed, ja. Het was heel spontaan publiek. Ah, super, man. Echt een, een, een... Jouw festivalseizoen kan denk ik niet meer sturen. Um, nee... Nee, dat, uh, nou ja, we hebben nog wel een paar leuke showtjes, maar dat is natuurlijk het absolute hoogtepunt. En we hadden trouwens, het is misschien ook wel leuk om te zeggen, wel uh, de eer dat uh, Stevie N een liedje met ons meespeelde. Mm, dat is niet verkeerd. Nee, we hebben met haar getoerd uh, als, als voorprogramma en we hebben op een gegeven moment Soutie Schoen aangetrokken en gevraagd of ze een liedje mee wilde spelen. En achter de schermen, dus heb je die uh, artiesten ook nog een beetje aan kunnen spreken, kaartje kunnen geven, cd'tje? Um, de artiesten zelf... Eigenlijk nauwelijks moet ik zeggen en, en ik ben ook niet iemand die als een, uh, als een uh, popie uh, op, op grote artiesten afstapt. Misschien zou ik dat wel mee moeten doen, maar, maar uh, ik zag Douwe Bob toevallig net. Ik heb er eigenlijk nog niet eens mee gesproken, maar ik zag hem even voorbij vliegen. En die ken ik natuurlijk van het beste Songwriter, uit, want wij zaten in dezelfde lichting. Um, en uh, ja, verder, je ziet van alles rondlopen, gisteren zag ik die zanger van uh, Queens of the Stone Age. Uh, en hoe is die in het echt? Groot, ik vond hem heel groot en ik vond hem, ik, ik niet, hij, ik vond hem op het podium al heel uh, ja, statig en stoer staan en uh, zo, zo komt hij het echt ook wel een beetje over. Ja, we blijven hier nog wel even denk ik. Uh, ik denk dat ik vannacht niet meer hier uh, slaap, want we het tentje al opgepakt, ingepakt. Dus ik denk dat we vanavond een keer naar huis gaan. Dus, uh. Even King's of neer meepakken en dan? Ja, ik denk dat we daar nog wel een stukje van gaan kijken, ja. Heel veel plezier. Christophe Christopher Green, dus hij mocht het festival openen op vrijdag. En uh, vandaag gaat het festival natuurlijk weer verder. Ik heb zo vermoeden dat ze nu nog vrijwel allemaal op één oor liggen daar in Landgraaf. Alleen uh, Puggy, de band Puggy, komt uit Engeland. Die gaat vandaag het festival openen. En ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van Puggy gehoord. En totdat ik vrijdag dacht van nou, ik, oké, okay, ik ga dan Puggy draaien. Want zij openen het festival. En toen heb ik een liedje opgezocht, de nieuwste single van Puggy. Nou, dat is echt... Ik ben echt een beetje... Ja, Flebbe het geraakt van zo'n goede band is eigenlijk. Ik had er nog nooit van gehoord, maar wel leuk om even je mee te introduceren. Last Day on Earth heet het singeltje en de band heet dus Puggy. Vandaag openen ze Pink Pop de derde dag. There's nothing left to see, and you shot the last of a dying breed. It might be time for us to, might be time for us to Hey, Don't you know? When you go, you'll be the last to know. Might be time for us to, might be time for us to go. When your time is up. You Er is toch niks mis mee? Puggy and the last day on earth. Start. Lucky ikink. Het is acht minuten voor half zeven. We gaan eens even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Iran. Komt door Rouhani. Is de nieuwe president van Iran. Is een verrassing. Want hij was de meest gematigde kandidaat. En uh, gisteren was het uh, feest in Iran. Wordt veel overgesproken op Twitter. Hashtag Oranje, hashtag Jong Oranje is ook trending topic. Heeft te maken met het verlies van Jong Oranje gisteravond verloren ze. In de halve finale van het EK onder 21 van Italië. Ja, kapot. Ja, ach. Ik vind dat ons team uh, bijna niks heeft. Je, je kan geen perfect game spelen. Dat, maar ik vind dat wij bij Vlaar heel goed gespeeld hebben. Eerst al vond ik het fantastisch hoe we, hoe we voetbalden, hoe we onder hun druk uit speelden. Want ze gingen op een gegeven moment niet eens meer druk, want ze werden gek gespeeld. En dan gaan ze toch weer over op dat ouderwetse nationaal voetbal Dus echt alles terug. Ja, en dan, dan weet je dat ze ook uh, luizig uh, kunnen ja. spelen. En dan, uh, daar winnen ze ook door. Ja, luizenspel noemde hij het, hè, Corpot. de trainen van het uh, team onder de 21. En nu kunnen ze met vakantie. Vakantie is het ook voor de mensen op Pop. Daar gaan we straks nog even naar terug. En ook daar is het uh, flink getwitterd. Over Pinkpop dan, want het is trainingtopic. Het is vandaag 16 juni en precies zes jaar geleden in 2007 werd de beruchte spoorlijn de Betuwe route geopend. Goederenspoor ligt tussen de Maasvlakte bij Rotterdam tot aan de grens van Duitsland. En ook vandaag in 1998 kwam het laatste deel van het woordenboek der Nederlandse taal uit en sindsdien is er geen recentere versie verschenen. En het is vandaag ook 100 jaar geleden dat de Amerikaanse Henry Ford zijn Ford Motor Company oprichtte. Wie vandaag een feestje zal vieren is Hans Dorrestein, Nederlandse liedjesschrijver en cabaretier, wordt vandaag 73 jaar oud. En ook deze jongen is jarig. Verliefdheid is een toverbal in meer dan duizend smaken. Zo pupido je raken, dan schreeuw je het van de daken. Verliefdheid is een toverbal in alle handen kleuren. Je hart dat opent deuren waar liefde wonen zo. Ah, is dat ook alweer, hè? ja, Jordi van Loon. Hij uh, is jarig vandaag 20 jaar geworden. Inmiddels heeft hij de baard dus al in de keel. Jo, die kennen we vooral dus van dit nummer: verliefdheid. En ook is Urbi Om Emanuels zo'n Nederlands-Surinaamse voetballer. Hij speelt tegenwoordig bij de Engelse club Fulham. En hij wordt vandaag 26 jaar. Is het nog ergens aan het regenen? Vraag jij je misschien af. Wel, nee. Het is hartstikke lekker weer. En helemaal droog. Kijkcijfer, bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken? Op televisie, er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Nou, begin maar bij programma 1. Waar gaan we naar kijken? Nou, ik heb deze week overigens maar één uh, echt, echt televisieprogramma. De zomer is weer begonnen. Ah. En dan is het toch altijd zo dat het aanbod een stuk schaarser uh, is dan, uh, dan zeg in de reguliere maanden. Yes. Uh, maar ik begin even met de, met de eerste. Dat is uh, Liefde voor Later. Dat is uh, het nieuwe programma van uh, Anita Witsier. En dat kan. Dat is een programma dat gaat over uh, uh, mensen die uh, gaan sterven... waarvan je ja. weet dat ze doodgaan, uh, die een gezin hebben. En de bedoeling van het programma is eigenlijk dat zij uh, dankzij dit programma... Eigenlijk een soort document uh, kunnen nalaten voor hun kinderen, voor hun familie. Dus dat ze uh, in hun zeg, goede periode een soort dagboek maken, een soort ja. videodagboek... Um, en dat, dan, dat dat is voor later. Vandaar ook de titel Liefde voor later. Dus ja, maar dat is wel uh, een heftig programma voor over in de zomer. Dat kan inderdaad twee kanten omgaan. Of het wordt inderdaad een heel heftig programma. En we, we kennen dit soort programma's natuurlijk ook. BNN heeft natuurlijk ook zo'n programma over mijn lijken. En ja. het gaat natuurlijk ook over mensen die doodgaan en, uh, en hoe ze daarmee omgaan. Uh, en dit gaat eigenlijk nog, nog een stapje verder. Omdat het ook veel gaat om mensen die een, dus een gezin hebben en ook kleine kinderen hebben. Dus het kan of een loeizwaar programma uh, worden Tja. over hoe gaan we dood en wat laten we na... Of het wordt een... Uh, ook kennende een, uh, iets wat bijna misschien wel... Uh, quasi romantisch programma. Een beetje, in een, een beetje feel good. Yeah. Uh, hoe raar dat misschien ook klinkt. Omdat tranen het, bij. Een beetje tranen trekken. Uh, omdat het dan zou het eigenlijk weer moeten gaan over uh, uh, uh, het leven van mensen. Dus wat laat je, wat laat je na? Dus je, hoe goed ziet mijn leven er nu uit en wat moet je daar eigenlijk van, van overhouden? Dus dat, ik ben nog heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uh, er naartoe gaat. Ik, uh, ik heb begrepen dat Anita Witsier al een, een rouwtherapeut uh, af en toe spreekt... omdat het voor haar, ja. zij gaat natuurlijk bij al die gezinnen uh, langs... en zij is dan een, een, een paar weken lang eigenlijk deelgenoot van het proces... waarin dat uh, gezin in zit. Ja. Dus dat het voor haar ook best wel zwaar is. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Het ja. lijkt mij een, een hele pittige uh, uh, taak. En het is, uh, laten we wel wezen, doodgaan op televisie... is nog steeds een van de meest zware... en misschien wel uh, uh, nog een taboe op uh, Nederlandse televisie. Mm. Dus uh, altijd lastig hoe je daarmee omgaat. Hoeveel mensen, denk jij, zijn benieuwd naar liefde voor later? Ik denk dat er best veel zijn, ja, uh, ik ook. gezien het onderwerp. En de aandacht die er al voor is voor dit programma. Er wordt komende maandag uitgezonden om tien over tien. Dat is een iets wat ongunstig tijdstip. Ik had eigenlijk verwacht dat ze het wel om negen uur zouden zijn. Dat maar misschien vanwege de zwaarte van het onderwerp doen ze het wat mm. later. Ik ga voor uh, 800.000 kijkers. Als het heel slecht weer is, een miljoen. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, een... ja, dat is nou, belangrijk. Ja, zeker. Maandag dus, tien over tien op Nederland. Eén, dan programma twee. Uh, dat is een, uh, een webserie. En dat is Comedians in Cars Getting Cough. Je dat staat is al een helemaal te glunnen. Glunnen, ja Het is echt een geniale <laughs> serie. Uh, het is namelijk van Jerry Seinfeld. Oh, leuk. Het is altijd goed. Wat doet Jerry Seinfeld? Die leent iedere week een, uh, een hele mooie, dure oldtimer. Mm -hmm. uh, en dan... Pikt hij een andere comedian op. En dan gaan ze samen ergens in New York koffie drinken. Dus je krijgt uh, eigenlijk een gesprek tussen twee comedians te zien. Die dus eerst onderweg zijn in een waanzinnig mooie auto. Dat is ook allemaal heel mooi gefilmd, het is allemaal. Die dan naar een, een koffietentje of naar een restaurant rijden. En dan gaan ze daar gaan ze koffie drinken en een lunch eten. En ondertussen zijn ze eigenlijk in gesprek over. Nou ja, over humor, mm -hmm. over wat houdt ze bezig, hoe ziet hun carrière eruit. Maar het zijn is ook dat niet altijd hetzelfde? Dan? Nee, dat is dus mooi, want het zijn dus hele afwisselende mensen. Dus hij heeft onder andere in de eerste serie, kom binnenkort komt de tweede serie, maar de eerste serie staat al helemaal online op uh, comediansincarsgettingcoffee.com. Dat is een hele lange, uh, hele lange website, maar als je daarop yeah. daar op zoekt, dan, dan vind je het wel. Uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, met Ricky Gervais, oh, ja. die we natuurlijk allemaal kennen van uh, The Office. Hilarisch gesprek. Uh, al is het alleen maar omdat Ricky Gervais doodsbang is... als hij in een oude auto uh, moet zitten. Als hij niet zelf mag rijden. dus dat is En Jerry Seinfeld legt, lacht zich daar helemaal de ballen uit zijn broek. Uh, en die maakt hem ook expres bang en zo. Um, of Alec Baldwin, die we natuurlijk kennen uit uh, 30 Rock. Ja. Is eigenlijk niet echt een comedian... maar is dankzij 30 Rock wel meer in de comedyhoek terechtgekomen. En die heeft overigens geniale imitaties in huis. En die doet dus niks anders dan alleen maar dat soort dingen. En Jerry Seinfeld, eigenlijk wat die Jerry Seinfeld eigenlijk doet, is af en toe vragen stellen en het, over het, het grootste gedeelte van de tijd gewoon dubbel ligt van het lachen. Zo. Heel leuk om naar te kijken. Goed geteased. Ik ben heel benieuwd. Comedians in Cars getting coffee. Uh, ik zet even een linkje op mijn Twitter. Dan uh, vind je daar wel, ja, hoeveel mensen daarna gaan kijken. Dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Zoveel mogelijk. Precies, zoveel mogelijk voor Comedians in Cars getting coffee. Nou, moeten we nog wat gaan downloaden? Want dit was een uh, webtip. Ja, dan kunnen we nog gaan downloaden Family Tools. Dat is Ik zag dat voorbij komen, ja, ergens. Hele grappige serie. Het is een Amerikaanse remake van uh, uh, White Van Man. Dat is een uh, comedy serie op de BBC. Uh -huh. Over een, een uh, nogal mislukte jongen die heeft allerlei verschillende. Uh, opleiding gedaan. Uh, uh, de priesteropleiding. Hij heeft in het leger gezeten. Hij heeft de politieopleiding gedaan, maar hij, uh, ja, hij mislukt eigenlijk overal. en hij, komt, hij moet nu terugkomen om het klusbedrijf van zijn vader over te nemen, want zijn vader heeft een hartaanval gekregen, dus hij kan niet meer doorklussen. Mm -hmm. Dit is echt een hele, hele grappige serie. Oké, okay, ook die staat op mijn Twitter. De downloadlink naar Family Tools kun je alvast een aantal afleveringen downloaden. Dankjewel Bart. Graag gedaan. En tot volgende week. Volgende week weer op vakantie. Oh joh, ga. Ja. Ja, oh, dan moet ik gevraagd gevaar zoeken. Ja, dat moet ik niet doen dan. Ja, ja. geen idee. Nou, nou ja, een fijne vakantie ja, dankjewel. op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto. Hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in dat dat hij niet meer in leven was. Z'n auto was volledig afgebrand. En de man die hem gekocht had. Stond onder zijn naam in de krant. Oh, rustig aan. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge dromen was alleen het oud worden gehaald. Noem het, tapper, noem het vluchten, maar ik knijp me tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan een lief van. Zonder. Lang geleden alweer hè, dat deze uitkwam met regent, zonnestralen... Acta en de Munich op Radio 1. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Weet je wat de droom is van heel veel kinderen? Dolfijnen trainen worden. En we hadden het deze week op de redactie van uh, Start... over uh, wat je vroeger eigenlijk wilde worden. Nou, sommige mensen wilden piloot worden. Andere mensen brandweer. En uh, Sophie van BNN University die kwam met een vriendenboekje... Dat ze vroeger uh, heeft ingevuld dat dolfijnen trainen nou echt haar droombaan zou zijn. Wij vroegen ons af, is het trainen van dolfijnen nou echt zo'n romantisch beroep als het lijkt. Dus Sophie ging naar uh, het dolfinarium en trainde dolfijnen samen met uh, trainer Jeroen en die ging haar piek verder uitleggen wat er nou zo bijzonder is aan dolfijnen. We staan nu ongeveer drie meter vanaf uh, de rand. Wij wil fijner in zwemmen. Kunnen we nog ietsjes dichterbij komen? Of is dat nog uh, niet mogelijk? Ik wacht even op een seintje van mijn collega's dat ze compleet zijn. Want zij hebben de dieren nu verdeeld. En dan, uh, als het goed is gaat Angela aan de overkant. Die gaat Roxy even vragen om dichterbij te komen. Zijn jullie al compleet? Ja, oké. Okay, dan kunnen we het vlot op. Kom maar mee. Oeh, spannend. Dus gaan we met Roxy uh, kennis maken. Wow, we zitten nu op een soort vlotje. Angela dat is echt Roxy! Roxy wordt gestuurd. Ik geef een pet. Weet ze dat ze onze kant op kan komen? Nou, dan gaan we. Even... Wat is Roxy voor een dolfijn? Even voor mijn uh, beeld voor me. Roxy is een volwassen vrouwtje, daar hebben we er. Hallo Macy. Uh, ervaren moeder, heeft ook een aantal jongen hier in de dolfijnendelta grootgebracht. Uh, kan soms een beetje terughoudend zijn als ze het niet vertrouwd. Dus uh, maar tot nu toe gaat het goed. Heeft wow. maar even een visje. Nou, Rox, mijn, mijn eerste daad. Kan ik het wel even aaien? Oeh, dit voelt echt een beetje. Echt heel erg spierderig. Ja, maar, hoe joh. noem je dat nou? Niet zacht, maar. Het is een van de meest gestelde vragen. Hoe voelt zo'n dolfijn nou aan? En, uh, Ja, wij zeggen altijd een beetje op rubberachtig. Maar dan net iets zachter misschien. Ik heb ook wel eens iemand hard gekookt ei horen zeggen. Dat vond ik een beetje. Maar het is een apart gevoel. Hé, hey, Rox, goed hoor. Eigenlijk de handvraag: hoe word je dolfijnentrainer? Iedereen wil het worden. Hoe word je dolfijnentrainer? Ja, er is niet echt een school voor. Maar natuurlijk vragen dat ook heel veel mensen die hier op het park komen. Ondertussen wordt de uh, nog even gevoerd? Ja, ik geef er even iets om mee, uh, mee te spelen. Een soort kommetje met, uh, met, uh, met visten in? Ja. Nee, hoe word je dolfijnentrainer eigenlijk? Er is niet echt een soort school voor. Je hebt wel een opleiding als dierverzorging of diermanagement of biologie, iets in die richting. Dat is natuurlijk altijd goed, maar het is niet echt noodzakelijk. Want het belangrijkste is dat je met de dieren leert werken. En dat kan je eigenlijk alleen maar in de praktijk echt met de dieren zelf leren. Hoe, hoe, hoe ben jij hier terechtgekomen? Ja, ik wilde dus altijd... Ik was ook een van diegenen die dat al... Nou, ik had geen vriendenboekje, maar die dat al vanaf jongs af aan wilde. Dus ik ben hier vakantiewerk gaan doen op het park. Ik ben in stage gaan lopen. En toen dit gebouwd werd, uiteindelijk heb ik auditie gedaan. En dan ben ik aangenomen. En sindsdien zit ik hier. Wat had jij gedacht dat het inhield, dolfijnen trainen? Wat het inhield. nou, uh, je hebt natuurlijk het beeld voor je dat je de hele dag leuk bij de dolfijnen in het water allemaal uh, met een mooi zonnetje erbij uh, uh, leuk voor de mensen voorstellingen aan het geven bent. Dat beeld had ik ook wel een beetje, maar daarnaast ging het mij ook vooral ook om de dolfijnen zelf. Ik vind het gewoon hele, ja, uh, intrigerende dieren, gewoon heel bijzonder, uh, sowieso hoe ze van zichzelf zijn. En om daar dan mee te werken leek mij altijd al uh, geweldig eigenlijk. En ja, je zei al, de dolfijnen vind je hele bijzondere dieren. Waarom, waar, waarom vindt iedereen eigenlijk de dolfijnen juist zo leuk? Maar dolfijnen ja, hebben zo'n imago, hè? Ja, waar ligt het aan? Uh, het lijkt net of ze altijd glimlachen, ja. dat zie je bij Roxy ook. En ja, daarnaast, wat ik zelf altijd wel denk... op zich staan ze heel ver weg van ons, want ze leven in de zee... heel ver weg in de grote dieptes. Maar daarnaast kan je echt, als je in haar ogen kijkt... ik weet niet of je dat een keer goed gedaan hebt, kijk er maar eens aan... Soort met als, als, een, als een dokter ga ik nu met mijn vingers zeg maar, heen en weer... dan gaat het kopje toch wel een beetje heen en weer ook mee. Maar je krijgt wel echt contact met ze. Dus ondanks dat ze zo anders als wij zijn een hele andere wereld leven... Ja, voel je toch wel dat je echt contact met ze kunt maken. Ik weet niet of je nog iets wil zien van daar. Ja, ik wil best wel even iets uh, een kunstje of zo. Uh. Gedraging noemen we dat. We hebben zelf een beetje een hekel aan het woord kunstje. Op zich is gewoon gedraging die dieren vanuit zichzelf ook doen. Bijvoorbeeld zo'n sprong kunnen we best even laten doen. Dat vinden de mensen natuurlijk altijd het kunstje. Wauw. Wow. Dus Terugkomen, even voor de klappen. Vindt ze ook leuk? Hier ja, is mooi. Allie en Sebastian. En I want the world to stop. Start. Luke, ik denk. We hebben het nog helemaal niet over gehad. Maar misschien heb jij inmiddels wel een, uh, een asbak gekregen. Of een tekening. Of een ontbijtje op bed. Het is namelijk vaderdag. Van het allemaal, alle vaders. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat nou als je ongepland een baby krijgt? Hoe is dan die eerste vaderdag? Steven en Patty zijn 21, wonen allebei nog bij hun ouders en gaan ook nog naar school. Maar daarnaast zorgen ze nu ook voor hun vijf weken oude dochtertje. Tijd voor Charlie van BNN University om Steven een beetje te helpen met zijn eerste Vaderdagontbijt. Nee. Ja, ik wist niet of ik uh, boos of blij moest zijn of verdriet. Ik wist het eigenlijk niet echt. En nou Dan moet ik dan nou gaan werken, moet ik stoppen met en school. Helemaal uh, zelf twee ja, wat zou ik doen? gaan doen en hoe ga ik het tegen mijn ouders vertellen? En, uh, ja, er waren eerst een paar zetten. dingen in door mijn hoofd uh, stoot. Nee, niet. En uh, ja, nee. en, dus uh, ik heb zo uh, door mee en, Ik kwam niet eens mocht van, hoe kan geweest? dat en, pas? na nou, 30 weken, die braak kwam niet eens gesteld. Ze was echt, uh, ja, echt, echt heel vreemd. Jalen is nu vijf weken, dus ik denk niet dat zij al een ontbijtje voor jou kan gaan maken. Zullen wij nee, eens uh, even wat, uh, wat gaan we klaarmaken in de ja, keuze? Ja, ja, Misschien hoor jij ook dubbel, hoor. ik heb het ook. Ik nee, zit een beetje te kijken wat is er mee aan de hand met deze reportage. Maar ja, maar. Ja, rijden over ja, ja. twee, twee, ja, twee. Nee, Het zit gewoon door ja, elkaar nou, heen, hoor Nee, dat is echt nooit van leven. Ja, dat kunnen we niet uitzien. Dat is jammer inderdaad. We gaan even kijken of we dat op kunnen lossen hoor, over een Charlie's repartage. Ineens de verantwoordelijkheid ook okay. over een klein op. meisje. Op. Die op. moet natuurlijk ook gezond gaan eten. Ben je daarmee ja. daar bezig met alle dingen wat je, dat je er opeens anders over na moet denken nu? Ja, dat wel, dat wel. Ik uh, wil gewoon nee, dat ze gezond eten en zo. Dus uh, zou ik ook meer dingen gaan leren. Uh, Als ja, ik eigenlijk wel fijn, dan weet je zelf ook gewoon meer. Dat was een van de eerste dingen waar je tegenaan liep. Dat je dacht: ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Uh, nou, dat was echt gewoon puur het uh, shirtje aantrekken bij zo'n bij zo klein. Dan nou, dacht ik echt van, uh, ja, dat ik uh, de armpels zo uh, uit de kom, of zo, weet je wel. Nou, dat gebeurt niet zo gauw. Maar ja, daar was ik al een beetje bang voor en ging uh, nog steeds niet echt prettig om te doen, nee. het is vaak dat ik mijn vriendin dat, en, Ja, broekje en zo, een rommeltje en zo, dat lukt allemaal wel. Maar dat shirtje, dat vind ik nog echt niks om uh, te doen. Uh, nee, al mijn vrienden hebben nog geen uh, kinderen. Dus ik ben echt, ben echt de eerste uit de groep. Is het echt genieten of is het ook wel dat je ochtends wakker wordt... en dan moet je een luier verschoonen en dat je denkt... Jezus, ik wil nu eigenlijk gewoon met een kater in mijn bed liggen... omdat ik gisteren lekker op stap ben geweest met mijn vrienden. Nou, daar heb ik nog niet gehad, dus daar kan ik nog niet echt over zeggen. Maar ik denk dat ik wel zoiets zou zeggen, dat denk waarschijnlijk. Ja. Maar ja, s'avonds grote jongens, morgens grote jongens zeggen ze altijd. Dus, dat is iemand. Goed. zo. Gaan er nou ook echt vadergevoelens door jou heen als jij die kleine oppakt en het zo in de maxicosi uh, neerlegt? Ja, het geeft wel echt een, uh, uh, wel een heel ander gevoel dan wat jij normaal hebt. Dan als je een ander kind of zo, uh, zo in je arm hebt of zo, dat is, een, weet je nou heel goed, ja, het is wel van jezelf. En ook als je uit school komt of zo, of van mijn werk afkomt, dan uh, is wat ik denk van uh, lekker naar de kleine toe en weer lekker geniet uh, deze dag. Dus dat, vind wel, uh, dat vind ik wel leuk. Ja zo mooi dat ze zo mooi kan kijken. Echt. Alles volle doet ze. En, uh... Nou, Steven, daar zitten we dan. Je eerste vaderdag in de keuken... bij je ouders. Ja. Met de uh, kleine Jalen in de maxi-cozy op tafel. verschutje Lekkere broodjes. <lacht> hey, en stel, uh, Jalen is zo oud als dat jij nu bent en het is uh, weer vaderdag. Wat hoop je dan dat ze voor jou uh, doet? Als ik 37 ben, is uh, Jalen 16 en uh, kan ik gewoon steeds meer op en zo. Dus dat is wel weer een voordeel natuurlijk. Daar kijk je nu al naar uit. Ja, dat vind ik al leuk, ja. ja. Dat is wel echt uh, om, om iets om naar uit te kijken. Maar eerst nog nou lekker genieten van de, ja, deze week en de uh, jaren die uh, zullen volgen. Ja, en van je eerste vaderdag, Steven. Geniet van, uh, van, van, van Jalen. Ik ben wel benieuwd, geniet iedereen al van kinderen? Of vind jij kinderen eigenlijk ook wel gewoon ja, stom? Nee dat mezelf nog een kind is. In principe, toch? Ja. Aanhankelijkheid? Uh... Nee, helemaal niet. We hebben zelf twee grote jongens nu. Ze zijn uh, de deur uit. We hebben ontzettend veel plezier met de kinderen gehad. Nee, absoluut niet. Nee. En, uh, dat heeft ook een beetje mijn beroep meegebracht. Ik ben uh, lerares geweest op een uh, basisschool. Dus ik vind kinderen helemaal niet stom. Ik vind ze leuk. Nee, kijk maar. Ik heb er zelf twee. <laughs> twee jonge kinderen. Nee, kinderen zijn leuk. Anders had ik er zelf kinderen ingenomen. genomen. Nee, ik vind kinderen prachtig. Ik vind kinderen heel lief en spontaan. En zeggen precies wat ze willen. Dus ik vind kinderen heel erg leuk. Nee, totaal niet. Oh, is wel leuk. Altijd gezellig. Beetje reuring. voor heb voorrussen nadelen. Wij hebben er absoluut geen spijt van. Laat ik dat voor opstellen. En ik, uh, het zou goed zijn als niemand dat heeft. Nou. Ik denk dat mensen zich gewoon uh, een beetje schamen. Soms wil je ze gewoon het tapijt houden. What it brings Is every necklace across your thigh I might have lived my life in a dream but I swear this is real the memory fuses and shadows like glass we carry our future forget the past but you it's what I feel you might have laughed if I told you Terug naar het Pingpopterrein in Landgraaf. Inmiddels zijn ze daar een beetje aan het wakker worden. Tenminste, als je een goede douche wil hebben, moet je nu wakker worden, jongens. Nu is ze even op school. Als je over drie uur wakker wordt, dan uh, zit je feitelijk gewoon in uh, de haren van iemand anders te douchen. verdomme van maar eigenlijk ook. Hè? Nog steeds in volle gang het Pingpop Weekend in Landgraaf. Sophie van BNN University is daar nog steeds aanwezig. En ze was op de camping om te kijken ja, hoe de mensen daar daarbij liggen. Hey Meiden, jullie staan uh, op de camping hier. Met z'n drieën slapen jullie in één tent? Wij slapen in één tent met z'n drietjes. Met z'n drietjes. Er is niet stiekem nog eentje bij in. Uh... Ja, ik heb mijn eigen, eigen cabine, dus uh, ik kan alles doen wat ik wil en weet wat zij niet weten. En welke tent is dat van jullie? Dat is uh, die kant op. Uh, op camping A, ja. Heel uh, dicht bij het festivalterrein. Zullen we er even naartoe lopen? Dan kunnen we even oh, zien doen. hoe mooi je eigen cabine is. Ik <laughs> Maar die uh, slapen dan uh, met z'n drie in de tent? Nou ja, we hebben een, vier een -tent. Vier, vierpersoons tent. Ja, soms dan uh, mag één iemand alleen slapen, dan kan hij bijvoorbeeld iemand meenemen naar de tent. En wie sliep er uh, vannacht alleen? Mieke. Ik eh... Uh, en? Niet alleen hoor, nee grapje. <laughs> nee, ik heb me heerlijk, ik heb me netjes gedragen met mijn knuffeltje. Oh, met je knuffel, dat ja. was de guest? Ja. Nou hoop, dat is best een, best een mooie tent. Dat is niks. Het is echt een grote blauwe tent waar je gewoon in kan zelfs in kan staan. Ja. Dus dat is niet verkeerd. Niet Kunnen we even nadoen hoe we vannacht hier hebben gelegen? Ja, en dan ben ja, ja. ik wel... Ja, leuk. Oké. Okay. En ik daar? Jij ja, daarnaast. Dus jullie met z'n tweeën, hoe heet jullie? Christel. Christel en? Marije. Christel en Marije lagen zeg maar links met z'n tweetjes en jij lag hier alleen? Ja. Dan ga ik nu vandaag even naast jou liggen als dat mag. Ja, ja, mag naast mij liggen. Als dat nog past, want ja. ja, ik heb zoveel uh, rotzooi. En, en je lag hier alleen en, ja. en wat, wat gebeurde er vannacht? Ja, het was een beetje moeilijk? Nee. Nee. Ja, het was heel eenzaam en hun hoorde ik allemaal: ja, gezellig en ik alleen. Nee. Maar uh, nee, het was heel leuk, want ik had alle ruimte en ik heb een eigen hotelkamer eigen hotelkamer met al mijn spullen. Ruim. En ik heb fantastisch kunnen genieten van iedereen die om mij heen zat te schreeuwen. En toen ging ik mijn bedding, dus toen werd ik op een gegeven moment in de middernacht wakker en toen lag ik op de grond. En dat was echt fantastisch fijn. Maar ja, ik heb een fantastisch... Ik heb heel goed slapen, serieus. Ik dacht dat ik het zou hebben en ik heb het lekker warm. Got. Geniet nog even van de, van de, van de, van de, van de rust en uh, heel veel plezier vandaag. Ja, ja, Doeg! Dank ging naar de bad lak. Ja, de bad ging lak. Vanaf Pinkpop dus Sophie was daar voor ons gisteren aanwezig... om daar wat reportages op te nemen. Vandaag de laatste dag. En Kings of Leon, die sloot er gisteravond... Op de main stage het festival af te misten voor de zaterdag dan. Het schijnt een spektakel te zijn geweest. Onder andere deze plaats speelden ze Sex on Fire. Kings of Leon en Sex on Fire. Je luisterde naar Start en we hebben het uh, gehad over kattenkwaad op school. Luisteraar, Sofia was ook de braafste niet hoor, vroeger. Ik heb een keertje uh, een uh, tampon verwisseld voor een krijtje. <laughs> uh, maar bij de leraar neem ik aan dan op, op het krijtjesdeskje. Ja, uh, op, het, uh, uh, ja op, het, op het randje onder het bord. Dat ah. groene touwtje eraf geknipt van de OB uh, zo. Ja. en zo. En. Dan had, krijtje, of dan had ik dat bij de krijtjes gelegd. Daan was bij de stotterconferentie waar hij leerde dat Frans Bouwen niet de enige bekende stotteraar is. Kijk, Frans Bouwen, uh, nou, uh, afgezien dat het een aardig jongen is, vind ik... Uh... Uh, uh, nou, er zijn er meer die storten in Nederland, hè? Er zijn er veel meer, hè? Ja, maar dat is toch de bekendste? Ja, maar nee, en uh, ook trouwens zeer bekende mensen hebben ook gestotterd, hè? Oké, denk aan, denk aan Churchill. Wist ik niet. En we praten met Boris van Gamekings over wat er gebeurde... toen Microsoft eerder de persconferentie gaf dan Sony... om een nieuw spelcomputer te presenteren. Die, die persconferentie waren niet tegelijkertijd. Die waren afgelopen maandag. En uh, Microsoft die, uh, die trapte af. Die maakte een prijs bekend. zelfs ze van ons nieuwe controle gaat 499 euro kosten... En uh, naar nou verluidt, Sony had later die avond uh, had een persconferentie. En ze hebben hun prijs, tenminste, dat zijn de verhalen die hier uh, de rond deden, uh, aangepast. Uh, uh, dat betekent gelijk een impact op de aandelen uh, van, van Microsoft. Um, ja, iedereen weet, 100 euro dat, dat is gewoon veel. Ja, je zondag is begonnen. En dit is de zondag. Komt eraan zometeen bij de EO hier op Radio 1. Fijne vader, de vaderdag. Fijne vaderdag. Fijne vaderdag. In vroege vogels gaan we ze tellen. De hommels. Behalve met de bijen gaat het ook niet zo goed met de hommel. De Bijenstichting organiseert daarom een landelijke telling. De kust wordt versterkt en de Hondsbosse Zeewering wordt het Hondsbosse Strand. Maar waar moeten de steenlopers heen? Met Frater Willy Broders in de beeld. Ja, en met onze vaste fenolijnbeller Frater Willy Broiders laten we een zeldzame vlindersoort los. Radio 1. Straks, van 8 tot 10. Vroeg Het nieuws van alle kanten. Komt u regelmatig bij de trombosedienst, dan zijn de zelfmeetweken iets voor u. U kunt namelijk snel, betrouwbaar en gemakkelijk uw eigen stollingswaarde meten. Waar en wanneer u maar wilt. Op onze website kunt u zien waarbij u in de buurt een Coagucheck zelfmeetpakket beschikbaar is. Kijk op zelfmeetweken.nl Vanavond in Karo Brandpunt. Waarom hebben ouders steeds kortere lontjes? Ik heb wel eens meegemaakt ja, dat er iemand met een mis voor me stond. Want voor het minste of geringste staat de school voor de rechter. En waar komt onze oranje gekte vandaan? Dat er meer in Caro Brandpunt. Vanavond om kort over tien op Nederland 2. Nederland 2 vertelt het hele verhaal. KPN introduceert KPN 1. De 1 van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet... in één oplossing die meegroeit... Of krimpt met uw bedrijf. KPN 1 is één contract, één factuur en één vaste prijs per medewerker. En dat ene betrouwbare netwerk van KPN. KPN doet het gewoon. Stap ook over op KPN 1. Maak snel een afspraak op kpn.com slash zakelijk... of neem contact op met een van onze geselecteerde partners. Dit is Radio 1.